ZFM, verkeersupdate. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Hoevenlaken 4 kilometer. Richting Amsterdam tussen Barneveld en knooppunt Hoevenlaken 4. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roedevaar en Zwenenleidsendam 9 kilometer. Er is een aanrijding, de linker is dicht. Op de A7 Zaandam bij Zaandam 4 kilometer. Op de A10 tussen Cadoula en Nieuwendam 4. De A12, Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer. Na Den Haag op de A12 voor Den Haag Centrum 7 kilometer vanaf Soetermeer. A15, Goijkum richting Rotterdam bij Hardingsveld en Dam 4. De A16, Breda-Rotterdam voor de Van brieden 6 kilometer. Vanuit Rotterdam naar Breda op de A16 met de Ridderkerk 4 kilometer. De rechte rijstrook is het dicht na een ongeluk. A20, Hoek van Holland-Gouda voor De Brechtseplein 4... A27 Gorkum-Utrecht bij Knoopput-Evendingen 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 7. De A27 utrecht Preda bij de brug Gorkum 4. A28 Zolle-Amersfoort bij Amersfoort 4 kilometer. En A29 Bergen -Op Zoom rotterdam voor het afgetnumansdorp 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 U bent weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. De tweede uur. Vanuit, live vanuit het Hoogland. En uh, ja, tegenover ons Jerry Kramer en uh, Belinda Gurlandsen. Wij gaan het hebben over een Jerry aantal. Jerry is een extraatje he, vandaag. Ja, het is een extraatje. Die is, de, nou, dat wel nou, is de extra support hebben. meegekomen. <laughs> dus dat is alleen maar mooi. Belinda was aangekondigd, maar Jerry is een extraatje. Ja, nou, dat is prima. Er zijn een paar leuke onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Allereerst even, Belinda, jouw ingezonde brief over dat zwembad. Ja, dat klopt. Uh, waarom ineens popt dat nu zo op?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 Volgens mij iets is de kosten, op dit moment weet ik niet meer exact, het staat maar bij iets van 130.000. Maar het gaat erom, je op een gegeven moment je hebt een afspraak hè, met, een, met een provincie ja. en je moet wat gaan doen. Uiteindelijk ja. moet er toch gesloopt gaan worden. Ja, als, als, als er helemaal niks gebeurt, dan. Maar als we nu weer vijf jaar gaan zitten. van we gaan alleen maar een plantje ergens neerzetten. dan gaan we er ook niet komen. Ja. Ja, dat is jouw boodschap ook. Ja, ook, de eerste maar, ook een, ja. en, maar de boodschap erachter is. van als je iets met participatie eh, samen hebt vastgesteld. dan moet je ook vervolgens weer naar degene. Ja, en die openbare drukken. ruimte, is, dat dan, is die dan al ingevuld? Komen we naar toiletten? Of, eh, nee, of dat is maar niet. Tot, dat, ja. Er is niet, ja, dat moet, dan moet, je dan niet ja. moet je daar niet ook over nadenken? Voor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 we komen er alleen maar tegels? Kijk, wat er nu gaat gebeuren weten we niet. Nee, nu houden ze het tegen. Ja, ik weet het niet. Het college uh, komt waarschijnlijk op dat besluit terug. Maar dat weten we niet. Nee. Wat wij gewoon zeggen, er is een plan aangenomen. Met elkaar. Gemeenteraad. Ja. Uh, dat heeft Kunnen de provincie toe, aangenomen. Trouwens? Kunnen ze dat zomaar tegenhouden? Kunnen ze nu zeggen van, uh, luister eens, uh, hè, nu even niet uh, participatie. Kun, kan men dat ja, doen? Ja, dat kan men doen.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 Hetzelfde probleem ja. met de windmolens. Hm. Het oorspronkelijk plan was, uh, we gaan eens kijken of we de windmolens zouden kunnen kopen, uh, komen op 5,5 kilometer ja, uh, vanuit de kust.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 En dat is eigenlijk bij Borstelen, um, Zuid-Hollandse kust en Noord-Hollandse kust. Nou, dat bete en op een afstand van 10 mijl, 10 zeemijl. En dat betekent 18,5 kilometer. 18 en wat je nu gebouwd ziet worden, Luchterduinen, dat is op een afstand van 23 kilometer. Ja, dat komt vast dichterbij. Dus het komt toch een ja, stuk toch dichterbij. Bij.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 En dan moet je niet tussendoor van je van allerlei andere zaken inbrengen... of je laten leiden door partijpolitiek. Ik doe wat me gevraagd wordt. Dat is een goede politicus. Ja, eigenlijk kan je zeggen van, dat is... Hij houdt zich wel aan zijn woord. Dat is een taai tegenstander. Als daar dan wel een uitslag uitkomt die ons niet aanstaat... nou ja, dan moet je het over de uitslag hebben. Ja, precies. Niet meer over wat hij in de basis is begonnen. En dan is het weer aan de Tweede Kamer fracties. Want die hebben het verzoek gedaan. Hij heeft geleverd. Dus nu gaan we de uitslag... Via de achterkant moet je zorgen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 Um, uh, het is jullie eerder gelukt he? He? om, ja, dan om dan uh, het succes het. te krijgen, dus ja, daar moet u ook, ook een beetje komen. dat vandaag eigenlijk uitgereikt zou krijgen: een prijs van de JOVD. Ja. En, uh, maar die wil hij niet in ontvangst nemen, althans hij, hij wil niet komen. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat, dat las ik vanochtend. Dus, uh, ja, het is lastig. Uh, het is lastig als een taaie tegenstander in de, de windbonus. Ja, dan hebben we nog een mooi artikel vandaag in uh, het Haarlem Soms staat het staat, heel erg rood. Jenny.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 Uh, ja, de resultaten ja die keergarage, of hij wordt niet gevonden. In ieder geval, hij staat, uh, staat meer en deels, uh, gewoon van de Schoen. tijd staat hij leeg. Ja. Dus als ze waren uitgegaan had hij, hij toch een aantal weekenden gewoon vol zou staan, zeg maar, om dat ding... Zeg, uh, zijn dabel, er uh, geen dingen die er eigenlijk doorgedrukt zijn die misschien achteraf gewoon beter, nog wat beter hadden bekeken moeten worden? Nee, kijk, dat het, gevoel heb ik als, het, het als, als, als burger. Ook, uh, kijk, dat Louis Davis race in de tijd gepresenteerd en ontwikkeld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 En ja, en die projectontwikkelaar, ja, aan die is het nu om daar te gaan, gaan, gaan bouwen. Dus dat kost geen extra geld voor de gemeente. Nee, die juist uh, die, uh, een... weer niet. Dat maar die parkeergarage, een uh, ja. stuk terrein ja. waar het gemeenschapshuis heeft gestaan, dat is hetzelfde verhaal. Um, ja. Hmm. ja, nou ja, goed, dat was dan wel gemeentegrond ja. en een gemeentelijk gebouw. Dus, uh, maar dat is ook verkocht. We hebben het gedeelte waar de busstation stond. Hè, dat ligt nu kaal. Daar, uh, daar gaat dan gebouwd worden. Daar komt de nieuwe Albert Heijn. Daar komen nog wat andere appartementen op. Maar zo is Zandvoort wel een heel erg een, een bouwput. Hè, dat hele stuk. Dat is wel jammer.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 Nee, niet vol. Nee. Ja. Maar dat mag je ook in deze goed, tijd denk ik nog niet verwachten. Maar als we verhouding... nu bij Albert Heijn daarboven, want dat, dat wordt natuurlijk ook, daar komen ook appartementen. Hoe, hoe staat dat ervoor? Albert Heijn heeft natuurlijk belang, dat begrijp ik. Die gaat daar gewoon een mooie grote winkel neerzetten. En die denken, nou daar gooien we geld tegenaan. Maar dan komen er ook weer huizen bij.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 Misschien ja. nog wel horen. Of, er dan wordt of er dan wordt gebouwd voor de leegstand, ja, dat is dan voor het ja. risico van, van ja. in dit, in dit geval de project. Ja. Ja. Ja. Dat betekent dus dat de parkeergarage in het Dorby David nog minder te doen krijgt. Ja. Nou, in totaal nou. wordt er een parkeergarage nou, gebouwd van rond uh, 500 uh, uh, parkeerplaatsen.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 Ja, dat heeft ook weer geleid meteen weer eh, bepalend voor, voor de andere plekken van de gemeente. Dus ja, ja. of er helemaal goed over nagedacht is, ja, dat, ja, dat, dat ja, zal het allemaal uitwijzen. Ja. We hebben het uitgebreid over parkeren. Een uh, uurtje geleden zat hier Arland Berg. Die wil uh, op zondag in de winter gratis parkeren. Hoe zullen jullie reactie daarop? Nou, hij heeft, uh, in eerste instantie heeft hij een brief naar het college gestuurd. Uh, college, wat vindt u ervan als we een proef gaan doen om uh, op zondag gratis parkeren aan de, aan de boulevard in het centrum en eigenlijk de rest van de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 Graag een, ik... ja. een keer terug. Graag een keer terugkomen. Belinda van bedankt. Ja, Jerry. dankjewel uh, Belinda, Jerry. Ja, en uh, wij gaan uh, naar uh, Shut Your Eyes van... Een heel Sport. kort muziekje voor de volgende gast. Oké, okay, daar ja. On your arm, and you should find your heart with a fatal jumper. That soul boy. Let's hit the tennis and a boy. And what's with the frown? But in return, all you could say was so hi, George, meeting my fiance."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 Lichaam is ja, we, zijn zijn we zijn terug. Ja, we zin, we zin, ja. zitten met het boek Belldolla in ons hand en zijn, zijn, zijn onder de, in de, de, de indruk, indruk uh, uh, van uh, het boek inderdaad. Ja. Heel mooi, heel ja, mooi. Uh, is Esther Rooskrant. Esther hartelijk welkom. Dit mooie boek, uh, even heel in het kort. Het is, uh, het wordt uitgegeven met een duidelijk doel. Uh, het is oktober is borstkankermaand. Uh, uh,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 kijk je naar de rest van de foto. Ja. Ik vind het heel erg bepalend om het gezicht te zien... en in de ogen te kunnen kijken en weten met wie je te maken hebt. Ja, ogen was mijn eerste reactie inderdaad. En daarna ja. wel naar de borst. Ik bedoel, ik ben als vrouw natuurlijk wel heel veel mensen om mij heen... die of heel veel, best aardig wat vrouwen om mij heen die borstkanker hebben. en we zijn daar ook heel open in, moet ik zeggen, hoor.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 Thank <laughs> you.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 Weet je, je kan er als een zielig muisje bij gaan zitten. Maar je hebt er veel meer aan om te kijken: van ja, op zo'n boek. Van, dan ja. zie je die vrouwen en in allerlei stadia: kaal, uh, zonder borsten, met één borst, uh, uh, littekens. Uh, nou ja. N nou, zijn dit ernaast. natuurlijk vrouwen die op dat moment dat ze gefotografeerd werden. Uh, uh, uh, uh, survivors zijn. Dus ja. dat, uh, maar er zullen ongetwijfeld. Uh,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 Het is om uh, ja, vrouwen toch een beetje ja. Ja, een fijner gevoel te geven dan ja. hè, de diagnose borstkanker ja, precies, al geeft. Ja. Want alles ja, dus, wordt geassocieerd ja. met dood en ellende. Het ja. is waar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 Bedankt dat je hier uh, wilde ja, komen je praten je met ons. Ja, st. bedankt. En, ja, uh, super. Top. We spreken elkaar. Dank Bedankt. We gaan naar uh, Kansas, dust in the wind. Heel mooi. En terug. dag in Hoogland voor goedemorgen Zandvoort. Even bijgekomen van het laatste onderwerp. Dat is ja, heftig. Een mooi onderwerp wel. Heel onderwerp. heftig. Ja. Tegenover ons uh, twee dames en één heer. We gaan. We hebben wat gecombineerd. Noortje Oliemuller. We hebben Els Dudink en Hans Rijmers. Alle drie totaal verschillende onderwerpen, maar allemaal wel uh. iets met cultuur te maken. Dus uh, ja. dat is wel mooi. We beginnen bij Noortje. Ja, we beginnen Noortje. We beginnen bij ja. jou. Ik wil aankondigen een extra museumpodium.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 Kun je iets over de titel iets meer uitleggen? Ja, dat is de kleur van de poes. Ja? C.C. dat is schaduw natuurlijk. Schaduw, een cameo, dat is een, een cameo, hè? dat is een soort edelsteen. En zo heet die kleur van die poes. Ah, dus dan dacht ik dat maakt. is ook de kleur van het boek inderdaad. Hè? Ja, ja. ja, ik weet ja. dat mijn oma die had altijd zo'n cameo... Dat was die kleur van die poes. Dat was ja. uh, een van persische poes. Ja, maar dat is een pers uh, ja. zo te zien. Uh, ja, dat uh, is een pers. Nou, is het bijzonder. Een mooie, aparte uh, museumpodium vanmiddag. Ja. Ja, ja, voor de liefhebber. En de toegang is gratis. Zoals altijd. En er is een uh, gezellig drankje. Maar alleen al voor de gezelligheid uh, zeg ik... Uh, ga naar het podium toe vanmiddag. Ja. <laughs> nou, is mooi dat jullie nog dus uh, op zaterdagmiddag een keer doen. Ja. ja, nou, het was al door op zaterdagmiddag. Maar ja, wij moeten voor het behoud van het museum... natuurlijk ook een beetje aan de weg timmeren. Ja. Vandaar dat we commercieel gegaan zijn. En dat we entreeprijzen vragen voor de vrijdagavond. nog... Ja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 Het gaat over vier vrienden die elkaar treffen in een restaurant... waarvan er één ernstig ziek is. En het vervelende is dat Fred Roos van Hart dat zelf nu ook meemaakt. Dus het is wat uh, dat heftig. Wel heel ja. aan, ja. Ja. Ja. Ja. Het wordt een bijzondere voorstelling. Ja. 24 oktober. 24, 24 oktober. Van vrijdag. Vrijdagavond. Van 8 tot half tien. Prima. Af. Nou, dat is, uh, het museum weet iedereen te vinden is aan van Roos en En ik hoop dat uh, men vanmiddag, uh, als het toch regent. Kom gezellig naar het museum. Ja, ja, ja. Nee hoor, het blijft droog. Nee, geen oh, grapjes. Ik weet het niet hoor. We willen graag dat het droog blijft. Ja. Ja. Je wil nog wat Van, zeggen, Elsie. Vanmiddag gaat het niet over ziektes. Nee. nee, nee, nee, nee. nee okay. Alleen maar gezellig. Nou, we, we gaan het ook over gezelligheid hebben met Hans. Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Wat gezellig dat je er weer bent. Ja, zo, uh, zo negen keer per jaar. Uh, ja. Ja.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 Begenadigd muzikus. En zij speelt dat net zo goed. Fantastische muzikanten. Overal alle festivals. Met alle bekende jazz Het, het, het was, de, het was de, de, de vrouwelijke toets hè, waar we het over hadden ja. toen. Want ja. ik heb die naam nou ja. al een keer eerder voorbij horen nou, is, komen. Ja, ze is... Uh, ja.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 Ja, dus we zijn daar heel en blij mee. En wat, wat, wat uh, haar programma? Kun nou, je wat is haar programma? Zoals iedereen. Het zijn natuurlijk de, de American uh, Jazz Standards... En, en het Great American Songbook wat gespeeld wordt. En het, kijk, zij, zij is niet van de avant jazz. Dan, dan kom je terecht bij uh, Han Benning en uh, Misha Mengelberg en Guus Jansen... en dat soort dingen. Daar uh, maken wij geen vrienden mee hier. Dat moeten we ook niet doen. Dat is leuk voor een enkeling. Maar die dat willen horen... Dat is de ja, dan ingewikkelde jazz, hè? Je. Neem, je, neem je een retourtje centraal. Loop je naar het Bimhuis En dan kun je hard ophalen. En dan heb je een fantastische avond. Maar we hebben niet alleen Hermine Dördlo. We hebben ook een pianist. En nou zijn de luisteraars... dat als ik die naam noem... die onmiddellijk hardop zeggen... van nooit van gehoord. Dat klopt ook wel. Uh, Rembrandt Freerichs. Pianist. Uh,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 Dus die, die, die 15 euro, uh, die heb je snel verdiend? Ja. ja, precies. En wij zijn er blij mee, want dan weten we een beetje waar we naartoe gaan. Nou, van. Terug, Kijk in de krant. Uh, ja. We hebben natuurlijk een serieus financieel probleem in het dorp. Ja. En wij krijgen nog, we steeds een, uh, we krijgen nog steeds wel een patiënten. Maar uh, ook dat is eindig. Maar de krocht blijft in ieder geval bestaan. Nou, wordt alleen niet verbouwd. Wordt alleen, alleen niet verbouwd. Ja, dat staat in de ja, geval. Nou, als we wel waren gesloten... denk ik dat we met Verenigde Krachten zelf wel open hadden gehouden. Ik, ik denk dat dat, dat niet, niet gelukt je, was. was. Ja, waar ja, moet waar je anders je naartoe? Heen, nee, er klopt. is geen plek in het dorp met zo'n akoestiek. Nee, klopt. Hij is er gewoon niet. Want wij zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren hebben we wel om ons heen gekeken. Waar kunnen we naartoe? Ja, ja de, je kan. Er is geen plek in het dorp waar je op een concertmatige wijze... op deze manier muziek kan maken. Ja. Nee, erom dus, uh, de rondes. En dat is. is dat is wel zonde. Maar het, zo is van harte uniek, dat, uh, gebouw, het is ook een uniek gebouw. Het is gewoon ja, absoluut. Is het, is een een een begrip. Een, uh, het is toch een beetje Albertus. Ja, dat ja, gewoon blijven. Goeden Goeden eigenlijk, eigenlijk moeten we gewoon weer gaan roken binnen. Dan krijgen we de lucht er ook een beetje. Ja, dan krijgen we een discussie. Maar ja, dat is vanaf nu afgelopen. Dat weet je. In de meeste willen het ook zo. Precies. Ja, okay. Goed, we gaan hey, uh, morgenmiddag half drie Hans. Ja, uh, half drie. Zes ja. in Theater ja. de Kloch. En, en uh, uh, iedereen vergeet niet vanmiddag, als je tijd hebt, uh, even bij uh, Ton Aris en Thalassa te gaan kijken. Ja, precies. Ja. Saskia Leroux. De... De... Ja, die is ook de... heel de... goed. Ja. En, uh... Warner Bird is als zanger zie ik hier staan in het café ja. Juttertje van Tapsa. Ja, hè? Leuk. precies. Ja. Bedankt voor Helemaal jullie komst, goed. alle drie. Ja, ja heel ja. veel. Dank je wel, Elze. Dank je, Noortje. Dankjewel. Dan lopen wij even door de agenda heen. Uh. Ja, heel snel. Ja, morgen de DNT-finale, deze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 Ja, en volgend weekend voormiddag finale races op het weerpark in Zandvoort. Ja. En, uh, ja, dat, uh... ja, en dan wil ik even zeggen dat er volgende week zondag. Ja, dan hebben we classic concerts in de Protestantse kerk. En dat is met het Zandvoortsmannecor en musical in. Jongens, daar moeten jullie echt naartoe. Dat is echt, dat wordt een belevenis geweldig. Dan de moeten we er week ook. Ja, drie uur volgende week. week Protestantse kerk bij het Kerkplein. Uh, nog even over de Zandvoortselaan. Vanaf 27 oktober wordt de rotonde, vanaf de rotonde. En die Unicum tot aan de Bentveldweg is in beide richtingen gesloten voor drie weken. Dus let op, dan ja. moet je via de Zeeweg, Zeeweg. Het, ja, het dorp is drama, in en, en het uit. is nu maar kort gehouden drie weken. En dan kan natuurlijk ook een half jaar in de naderheid met het stoplicht bezitten. Ja, precies. En vergeet niet, als je wil gaan granalenpellen, pellen... dan kun je je nu nog inschrijven bij uh, Talassa of via garnaal met aezandvoort at gmail.com. Vijf euro per persoon. En uh, anders ga je maar naar Talassa en dan ga je het allemaal informeren.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 CDA en D66 trekken samen op bij de gesprekken met het kabinet over een nieuw belastingstelsel. De partijen willen dat de overheid in de eigen uitgaven gaat snoeien... en niet wacht op financiële meevallers voordat het stelsel wordt herzien. Vanaf vandaag overleggen de partijen met staatssecretaris Wiebes en minister Dijsselbloem... en die proberen een breed draagvlak te krijgen voor een nieuw belastingstelsel.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 In Museum Catharijne Convent in Utrecht is vanaf vandaag een uniek beeld te zien van de bijbelse figuur Petrus. Het museum kocht het beeld kort geleden in Londen voor 400.000 euro. De sculptuur van de apostel Petrus is aan het begin van de 15e eeuw gemaakt. En komt waarschijnlijk uit een Franse abdij die in 1800 werd afgebroken. Het weer bewolkt af en toe een bui in de loop van de ochtend opklaringen. Maar er blijven ook buien en het is zo'n 15 graden.